De Magische Pot Dit verhaal gaat over een boer en zijn magische pot. In een dorp hier ver vandaan woonde een boer genaamd Rama. Rama was een goede en wijze man. Hij bezat een paar hectare grond. Ondanks dat hij een goede boer was, produceerde zijn land nooit granen. Terwijl andere boeren oogsten en zaaiden, was Rama maar aan het ploegen, ploegen en nog eens ploegen... Maar zijn grond bleef door. Oh Rama, waarom ploeg je toch elke dag? Dit land heeft jou al geen jaren ook maar een enkel gewas gegeven. Je zou dit land moeten verkopen en ergens anders goed land kopen. Oh broeder, dit land behoort nog tot mijn voorouders. Zij verbouwden op deze grond. Ik moet vast iets verkeerds doen. Ik zal het blijven proberen. Oh, ik wens je het allerbeste, broeder. Rama wilde zijn land tegen geen enkele prijs wegdoen. Hij had dagenlang geen voedsel. Hij had fruit om te overleven. Elke dag ging hij om te ploegen. Ik zal blijven ploegen tot krachten ben, waarom geen enkel gewas hier kan groeien. Ik zei elk jaar: waar gaan mijn zaden naartoe? Rama ploegde en ploegde. Ik ben zo moe. Rama ploegde het hele veld. Het was al laat in de middag toen hij zich eindelijk bedacht om te gaan rusten. Rama had nu zoveel honger dat hij niet meer door kon gaan met ploegen. Hij stond op het punt om te stoppen met ploegen toen zijn spade op iets hard stoten diep in de grond. Wat is dit? Het klinkt als een soort metaal. Oh, wat een grote pot. Dat is vreemd. Wie zou er nou zijn grote metalen pot zo diep in het veld begraven? Dat is nutteloos. Rama was boos dat hij zijn energie voor niks had verspild. Hij gooide zijn spade in de metalen pot en ging in de schaduw van de boom liggen. Ik denk dat ik nu toch dit land moet verkopen. Ik kan niet altijd honger blijven hebben. Dit land zal me nooit iets geven. Rama rustte in de schaduw en at het fruit dat hij voor zichzelf had gekocht... Maar het was niet genoeg om Rama's honger te stillen. Hij zat daar ruim een uur te denken over zijn land en vond het heel erg. Hij wist dat hij zijn land weg moest doen. Hij had geen keuze. Ik moet nu sterk zijn. Dit eeuwenoude land moet weggegeven worden. Hmm. Ik moet maar eens naar huis voordat het donker wordt. Terwijl Rama terugliep naar de pot om zijn spade te pakken was hij geschokt te zien wat er was gebeurd. Wat? Wie hield dit hier? Ik was hier de hele tijd. Rama kwam erachter dat er nu honderd spades in de pot zaten. Net zo één als hij al had. Hij kon niet zeggen welke van hem was. Dit kan toch niet? Is dit een magische pot? Hmm. Ik wil iets proberen. Rama haalde de honderd spades eruit en deed één enkele druif terug in de pot. Hij kon zijn ogen niet geloven. Die ene druif waren nu honderd druiven. Dit is inderdaad een magische pot. Ik kan het niet geloven. Laat me deze pot mee naar huis nemen. Oh, het is zwaar. Laat me een touw vinden. Rama bond het ene eind aan de pot vast en het andere eind om zijn middel. Zo sleepte hij de pot mee naar huis. Zijn huis naderend dacht hij na over wat hij allemaal in de pot kon doen. Eerst laat me een eieren doen. Ik heb erg gehonger en ik heb alleen maar een beetje fruit gegeten. Rama ging snel naar de markt en spendeerde al zijn geld aan een enkel ei. Toen stopte hij het ei in de pot. In een munt van tijd zat de pot vol met eieren. Rama was heel blij... Hij kookte twee eieren voor zichzelf. Ah, ik heb nog nooit zoiets als dit geproefd. Maar wat doe ik met de 98 andere eieren? Oh, ik kan deze eieren verkopen en zo geld verdienen. Rama realiseerde zich toen dat de pot hem niet alleen voedsel kon geven... maar hem ook kon helpen geld verdienen. Na alle eieren te hebben verkocht, gebruikte Rama de pot ook voor andere dingen... Als hij stof nodig had, dan deed hij een klein stukje stof in de pot... en de pot gaf hem dan genoeg stof om wel voor 15 mensen jurken te maken. Als hij shirts nodig had, dan deed hij een genaaid shirt in de pot... en de pot gaf hem dan 100 shirts. Op deze manier begon Rama granen, vruchten, stof en zelfs kruiden in de pot te stoppen. De pot bleef hem veel dingen geven... De dorpbewoners vroegen zich af hoe de boer aan zijn succes kwam. Echter kon niemand achter de waarheid komen. Rama verstopte zijn pot altijd goed, in een hoek van zijn huis onder een doek. Op een dag dacht Rama zijn pot te testen. Hij stopte een kipper in en wachtte om te zien wat er zou gebeuren. Plotseling sprongen er honderd kippen uit de pot, flapperend met hun vleugels... Rama's huis zat nu vol met kippen. Overal waren kippen. Oh, waarom heb ik er geen dode vis in gedaan? Oh, hoe vang ik nu al deze kippen? Rama rende er achteraan, maar het waren er te veel. Ze zaten op zijn tafel, ze vlogen op de chapai, één vloog op zijn hoofd. Oh, ga eraf. Kom hier allemaal. Maar de kippen waren bang en gingen alle kanten uit... Botseling. Oh nee, wacht. Eén van de kippen vloog en ging weer in de pot zitten. En weer sprongen er honderd kippen uit. Ah, Mijn huis wordt een kippenhok. Wat doe ik nu? Rama bedekte snel de pot en zette het in de hoek van zijn huis. Toen rende hij zijn huis uit. Alle kippen volgden hem. De dorpsbewoners waren verbaasd om zoveel kippen uit Ramas huis te zien rennen. Phew! zoveel kippen. Ik moet deze pot op een slimme manier gebruiken. Maar Rama realiseerde zich niet dat een soldaat van de koning naar hem stond te luisteren. Hij hoorde over de pot en rende naar de koning om hem het hele verhaal te vertellen. Zoveel kippen uit een enkele pot. Hoe is dit mogelijk? Dit moet een magische pot zijn. Breng Rama en de pot onmiddellijk hier. Die pot hoort in de schatkist. Rama wist waarom de koning hem had gevraagd de pot te pakken. De koning is een hebberige man. Misschien wil hij alle rijkdom alleen voor zichzelf. Breng me de pot. Dat is een grote pot. Hmm. Maar hoe kan deze pot zoveel kippen produceren? Laat me eens zien wat er in de pot zit. Oh nee, doe dat niet! Maar het was te laat. Toen de koning vooroverleunde gleed hij uit en viel in de pot. Nu waren er honderd koningen die uit de pot klommen. Voordat iemand iets kon zeggen, waren ze allemaal met elkaar aan het vechten. Het is mijn troon, ga daar niet op. Nee, het is van mij. Ik ben de koning. Nee, het is mijn koninkrijk. De hal stond vol met koningen. Red onze koning. Ja, uh, maar welke is van ons? De soldaten konden niet hun echte koning vinden. En binnen enkele minuten doden de koningen elkaar. Het paleis was in rouw, want nu hadden ze niemand om ze te regeren. Rama realiseerde zich al gauw hoe gevaarlijk de pot was. Hij rende naar de pot en bang... Hij gooide het op de grond. Hij was verdrietig dat hij zijn magische pot kwijt was. Maar Rama had nu een land waar gewas op groeide. Hij begon met verbouwen en leefde een tevreden leven. Dus, te veel van het goede kan schadelijk zijn.